Vind je daar niks op geen enkele website, we hebben hier dit in sociale wijkteams, ja. nergens uh, een, een LHBT uh, te zien, ook niet de activiteiten benoemen, waarin ze allerlei doelgroepen benaderen. LHBT, dat uh, komt er niet in voor. Nee, dat is natuurlijk prachtig. Dus daar moet je prachtig. nog wat mee ontwikkelen. dan het politiebeleid, aangiftebeleid, dat moet behoorlijk uh, verbeterd worden. Dat is nu uh, niet erg duidelijk. Nee.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 En ik kom uit Utrecht, heb ik het meegemaakt. Ik uh, woon in daar heb ik het meegemaakt. Oké, okay, ik ben nu wat ouder, ik ben wat uh, voorzichtiger op straat. Als de politie druk heeft, ja, ze moeten hier gewoon tijdsop vrijmaken. Ja. Wat, wat dan de reden ook is dat ze druk hebben. Ja. Iedereen uh, die woont hier, wij ook, wij hebben ook rechten. Wij willen hier ook uh, gewoon prettig leven. Ja. En dat doe ik wel hoor, moet ik zeggen. maar...